Citydijkers met het NOS Journaal. Boeren met trekkers hebben voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede weghelft. Toen ze op een politieblokkade stuiten, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Bij een verkeersongeluk in Staphorst zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed. Er zaten nog twee mensen in, maar het is onbekend hoe het met hen is. Over de oorzaak van het ongeluk in Staphorst is nog niets bekend. Taiwan heeft lichtkogels afgevuurd om meerdere drones af te schrikken, schrikken die boven afgelegen eilanden vlogen die bestuurd worden door Taiwan. Militairen zijn extra alert nu China al een aantal dagen militaire oefeningen houdt. Die zijn een reactie op het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan. China is daar woedend over. Dat land ziet Taiwan als afvallige provincie. Bij een brand in een huis in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn tien mensen omgekomen. Onder de doden zijn drie kinderen. De andere slachtoffers waren tussen de 18 en 79 jaar. De brandweer ging eerst uit van drie doden. Pas gisteravond werd het dodental vastgesteld op tien. Drie mensen konden op tijd wegkomen uit het huis dat volledig in vlammen opging. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet naast een schadevergoeding... ook nog een boete betalen van ruim 45 miljoen dollar. Jones krijgt die boete omdat hij beweerde dat de schietpartij... op de Sandy Hook school in 2012 nooit was gebeurd. Dat was toen de dodelijkste schietpartij ooit op een Amerikaanse school. Maar Jones zei dat het allemaal was verzonnen om de wapenlobby te schaden. De boete van 45 miljoen komt bovenop een schadevergoeding van ruim 4 miljoen dollar... Die de complotdenker moet betalen aan de ouders van een van de slachtoffers. Het weer zonnig, in de loop van de dag stapelwolken. De wind komt uit het noorden en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon, vooral in het zuiden en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Toebak leeft. Dit is echt niet normaal. Ik heb woorden voor. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, yeah, Toebak Leeft. Fijn uit het zonnige Zandvoort vandaag. En de vraag is natuurlijk... Vind je wel zin in? Ja, het is in ieder geval mooi weer. Ja, zeker. Het is hier gewoon mooi weer. Of dat echt heeft geholpen. Dat valt om er nog wel te bezien, natuurlijk. Hè? Wat horen we gisteren ook alweer? Eh... Is het nu klaar met uh, de wegversperringen... en de afval op de snelwegen en grote boerenacties? Wat denkt u? Ik, zag, ik zei u net al: mij is de gave van koffiedik kijken niet gegeven. Ik hoop het in ieder geval wel. Ja, nou, er zijn de harde acties. Eh... Ik bedoel, wat, wat zei er gisteren de boeren ook alweer? We ja, staan stemming een beetje proef, dan denk ik dat de je op het markt over de hardste acties die je ooit gevoerd had. Maar waar moet je dan naar denken? Ja, daar gaan we niet over uitweiden. En dan moet je eerst nog over lijken. Ik kon het niet helemaal volgen, maar gelukkig heb ik de ondertitel gelezen. Uh, ze wisten het niet helemaal zeker. Maar er zouden misschien nog wel hardere acties uh, kunnen komen. Nou, dat hebben we al gehoord hè, vanochtend op het nieuws. Wat was het ook alweer? De, tra de tractoren dachten ergens langs te kunnen. Uh, toen werden ze tegengehouden door politie. Ze draaiden de boel zo om. En ze reden gewoon via de andere helft. Nou ja, niet de goede helft, maar ja, dat is twee baans weg. Rijden ze gewoon terug tegen het verkeer in. Ja, nou goed, we zijn er nog niet. En uh, we, we wachten het maar gewoon ieder geval af. Om maar even te zeggen... Het je er wel in? is in ieder geval mooi weer. Ja, zeker. Het is in ieder geval mooi weer. Dat is in ieder geval duidelijk. Uh, dat zeiden ze. Nee, dat zei Remkes. Dus, oh. Jazeker. Nou, uh, welkom bij dit radioprogramma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Mijn week was... Uh, nou? Roze gekleurd uh, afgelopen weekend. Maandag, dinsdag... Yeah? Woensdag, niet meer hè? Nee, zondag, maandag, dinsdag. Ja, klopt. Vele roze dingen in het dorp hè, de Gay ja. Pride at Beach hè. Er is een hoop, een hoop te doen geweest. De, Zeker. De Ze krant heeft drie pagina's vol met, uh, over de Gay Pride, uh, ja, over ja. de uh, my, gender, uh, my Gender, My Pride. Oké, okay, dat is. het. Het het Want bestemming. ik maak zelf uit van hoe ik mij voel en wat ik ben. En dan denk ik van ja, nou, daar zit wel wat in natuurlijk. Jazeker. zeker. Uh, nou goed, ja. daar zitten we nu in een punt van... moet je daar andere mensen mee lastigvallen? Moet dat je bij andere raar. mensen uh, respect afdwingen? Of moet je gewoon met rust gelaten worden? Dat ja. is altijd een beetje waar begint het één het en waar is het ander en zo. Maar het mooie vind ik dus wel dat mensen echt uit het buitenland komen... en dan heel erg blij zijn omdat... Uh, omdat ze zich uh, hier dan gewoon uh, zich gesteund voelen en uh, denken van nou, ik ben niet uh, raar of zo. Nee. Uh, ben je wel een beetje als je niet op toch loopt, maar oké. Okay. Ja, ben jij niet raar? Is huh. en enige in de klas die niet raar is. Dat, dat vind ik op zichzelf ook <lacht> wel heel raar. <lacht> <lacht> Gast, verzinnen iets. Je we bent zijn, er gewoon. Uh, ja, ja, we zijn allemaal gewoon eigenlijk. Nou, je... Nou... We zijn nee. gewoon allemaal uh, gemiddeld. Mm, nou, dat wil ik natuurlijk nou nee? over of niet nee? horen, hoor. Oh, nou. Nee, dat wil wel exclusief zijn. Oh, ja, nou, dat ben jij ook. Jij zeker? Ik kan makkelijk zeggen aan iemand die gewoon totaal echt een witte man is... en nergens last van heeft, hè? Ik heb echt nergens last van, gewoon wat heerlijk, toch? Ja, ja ik heb een slechte jeugd gehad als ik nergens last van gehad heb. Zou je kunnen zeggen. Geen inspiratiebronnen. Oké, okay, Toebakleef. hoor en dan een leuk plaatje. Ik heb het, hoor, ik heb het zeggen wel. Luister hier, back. En up all night... Oh, oh, oh, oh, Hansen en Apple Night with you. Het grappige is, ik zie een link vandaag dat ik deze plaat draai. Nee, echt niet zo. Toevallig dat ik hem op mijn playlist had uh, gezet. Maar uh, zijn moeder werkt heel vaak met uh, Andy Warhol. Mm, en die is van die jarig. Althans, jaar zou zijn geweest. Hij zou ja. nog wel kunnen leven, want hij is niet zo heel erg oud geworden. 58 is hij geworden omdat hij uh, had een, een of andere operatie. Echt een gewoon normale operatie. En toen ging hij helemaal goed met de verdoving. En toen kreeg hij een um, hartstilstand. Ja, en daar zijn nee. nou al je rechtszaak over geweest. Nog. Maar goed, dat zitten we nu al in de geschiedenis. Ik had het niet raar gevonden als hij eventueel ook aan aids uh, was overleden. Denk Ik denk je? niet dat hij streed was. Ik weet het aangekomen. En het was wel die hele wilde tijd. Ja, het grappige is. Uh, heet je nou ook weer onze uh, Jan de Broevie... Die had hem al eens eerder ontmoet, toen hij nog vrij normaal was. Met een ging Andy Warhol van die pruiken dragen. En een beetje, weet je, ja, ex ik zag triek weg. Hij had echt zo'n hele kring, van... kring op zich heen. Ja, toen had hij zoiets van... Hé, hey, wie is die gast met die pruik op? Oh, dat is Andy! Ja, hé, hey Andy! Weet je wel, Andy <laughs> uh, Warhol is natuurlijk... Hij uh, uh, was eigenlijk gewoon ontwerper van allerlei adviesjes voor schoenenwinkels, hè? Oh? Hij was helemaal geen kunstschilder. Toen op een gegeven een of, andere, uh, een of andere kennis en een of andere vrienden zegt... Maar ja, je kan wel beter schilderijen gaan maken. Die schilders van je geworden is echt helemaal niet boeiend. Het is heel saai. En jij kan het toch net even anders maken? Toen dacht ik, nou, laat ik het eens proberen. En toen heeft hij de Factory opgericht. Kijk. En voordat je weet, zit je een hele biografie van Andy Wall al uit, uh, uit te lepelen. Dat gaan we even niet doen. Nee, Want het is, uh, nee nog dat het begin doen het uit programma. programma. hoor. Nee. Hallo. Zijn we hier maar wakker of zo? Lijkt wel allemaal gewoon. Oh. Nou, we kijken even naar de... Op Merkelijke berichten. Ja, die hebben we zeker. Nou, vertel. Want ik had uh, gisteravond had ik al zitten kijken natuurlijk. Maar er is uh, donderdagavond in uh, de gemeente Best. Zag er niet best uit voor een man. Want die uh, was opgepakt. Want die had een palmboom gestolen. En hij vervoerde zijn buiten met een scootmobiel. Oh, ja, dan ga je ook niet zo hard, hè. <laughs> ja. dan kan je de politie niet echt ontsnappen. Hij werd half, uh, tien half tien on, uh, ontdekt op de Oude Rijksweg. Door surveillende agenten. En de palmboom had hij op de zitting van de scootmobiel gezet. En, uh, maar die scooterwiel was niet gestolen. En ze vonden het een beetje een vreemde situatie. Want de nage, de bijgelegen Hornbach, die uh, heeft dus palmboom in het assortiment. Maar sluit dagelijks om 9 uur. Ze dus hielden de man staande, En toen kwamen ze erachter dat de uh, palmboom inderdaad van de Hornbach afkomstig was. Het prijskaartje hing er nog aan. Daarop is de man aangehouden. En hij zit nog vast op uh, verdenking van diefstal mogelijk inbraak. Maar ik vind het een beetje raar hoor, Want voor hetzelfde geld heeft hij hem gewoon gekocht. Een beetje lopen kloten om mee te nemen. Ja, dat heeft heel lang Dus gebeurd. ik hoop dat hij gewoon een pasje kon laten zien van, uh, kijk, ik heb hem hier afgerekend, Ja. Is het niet iemand die gewoon een bonnetje voor hem heeft? Die zegt van, nee, ik heb toch een bonnetje voor me. Ik ga naar die gaststudio. Ja. Zegt van, ja. Of hij heeft al bekend. Ja, Wat duur park. hè die palmbomen? 345 euro. Ik oh, je vind... hebt er nog naar gekeken? Nee, nee, maar ik. Dat stond erbij. Ja, staat hierbij. Oh, okay. Ja, ik heb er een beetje achterin bij mijn zomerhuisje een palmboom staan. 345 euro. Nee, deze is, deze is groot. Ik denk dat die duurder is. Dus. Ja. Nee, goed, ah, dus ook, nou, dan ga je hem ook op je scootmobiel. Ja, kijk nee, ga je dan ook ver, uh, Kijken of ik gratis uh, uh, reclame kan maken op die manier. Goed, het is, vandaag ook tijd voor, uh, of het is straks ook weer tijd voor de Zandvoortse bericht natuurlijk. En onder andere ook nog wat uh, nieuwe muziek. De interpreters. Interprete, in, interpreters. Zo is het, dat proeven. Ze hebben een nieuwe cd uit In the Wilds. As we live. As we live. As we live. As we live. Leuk, langdradig en lollig. Toen leeft. Oh. Oh. Oh. Goedemorgen, zo Er is niet zo nood. Tell Ook bekend om, hè? Toebak leeft. Om de een beetje vage muziekjes te zingen. Wat is dit nou weer? Woe! Wie? En zo'n beetje zo'n zingend gitaartje op de achtergrond. F.V. Ze komt uit Dublin vandaan. 22-jarige eerste kunstenares. Afkomstig uit Dublin. En uh, twee jaar geleden, in oktober, in oktober heeft ze een dubuutse uitgebracht. En dit is uh, haar latere werk. Het heet Kiwi. Heel gezond, een kiwi, maar die kan ook smerig zijn, een kiwi. oh, die kan echt heel, heel slecht zijn. Mocht het, als je een goede kiwi hebt, dan uh, heb je heel veel vitaminetjes die je tot je neemt. En uh, ze hebben een nieuwe serie die heet Vitamine Sept-C. Oh. Ja, goed. Ja, dat is heel is belangrijk. is ook gelijk ook een dieet of zo, dat, ja, dat, denk dat uh, ik, uh, die LP. Vitamine Sept-C. Het is gewoon Frans, voor zeven. Ja, nou goed. Dus uiteindelijk, daar is, uh, daar is hij door bevangen geweest. En heeft zijn plaat gemaakt. En dit is kiwi. En ik weet niet of er citroën op staat. En of er ook appel op staat op die cd. Het <lacht> zou allemaal kunnen. Dat al nee, dan wordt fruit... het citron. C citron als je het is. Citron. Nee, ze dus komt uit Dublin vandaan. Dus uh, het is Engels. Dan wordt het gewoon lemon. Lemon. Nou, zal het lemon zijn. Lemon pie. Ik zal het dus deze op me nemen. Ik vind het zweevolle muziek, zeker. Als ja. het zo warm in Nederland is. Toch? Ja. Oh ja, nou, waar ja, ja. ik een beetje bang voor ben nu... Oh. dat de nachttemperatuur nu zo naar beneden keldert. Ja. Dat het 12 graden wordt s'nachts. En dan denk ik van ja, het is nu augustus. Hè? En ik herinner me nog zo dat uh, toen ik dus net wist dat ik zwanger was... Zeg maar, maar dat, dat, toen had ik net mijn huis. En huh? toen, werd het, de, de, toen werd het allemaal weer zo vochtig. En zo. Dat was toen uh, half augustus ook. Yeah? Ik denk van nee, hè, het is nog niet al voorbij hè, die zomer. Wacht, op... Hoeveel jaar gaan we nu terug joh? Ja, uh, 27 jaar. Hartstikke het Dat was iets dus van 10 of 12 augustus of zo, dat ik het uh, in de gaten had, dat er wat kwam. Okay. Maar, maar dat ik toen al had van, we zaten op dat dakterras en dat je merkt, de avond wordt al, uh, je merkt toch al dat het weer iets eerder donker wordt en dat, het, ja? en dat de lucht zo vochtig wordt en dat het gewoon maar, maar het dit, najaar in treed. Wat nu over hebt dat kan je nog terughalen van 27 jaar geleden. Ja. juist nou Daar dus nou ja, hadden ja, we wel indruk op me gemaakt Ja, dat lijkt wel, al, over, ja. het gelul over weer laat ik echt zo binnen twee uur van me afglijden. ja. <laughs> Ik, ja, maar het is echt een hele sfeer. Huh? Een hele sfeer, gewoon. Uh, dat ik dat net een huisje had gekocht en zo. Oh, en dat, ja, het is allemaal niet zo belangrijk. En, en, en, en het komt, komt een beetje door dit sfeertje van deze muziek. Ja, dat van de, de nazomer in het uh, ja, mooie weer. Dat en, dat maar je de dat je wel merkt dat de winter in de lucht zit. Dat de, de oh, okay. najaar in de lucht zit. Oh, Oké, okay. op zo'n Maar het is een, een heerlijk nummer, ik kan die niet anders zeggen. Op een schommelstoel zit er een heen en weer te zwingen En dat je denkt van, ik laat me nog iets anders voelen. Ben ik zwanger of zo? Nou goed, uh, vandaag... Misschien kwam het wel daardoor dat ik extra gevoelig was om dat. Ja, dat zou dat kunnen. Dat kan ook heel goed. Nou, probeer het op te er... schrijven. Want voordat je, weet, je het beest vergeet al wel. Als je het 27 jaar al bij je draagt... Ja, is het ook... zeker. Nou, als het over vakantie gesproken wordt, is het weer een nieuwe hype. hè? Wat dan? Als ik op vakantie ga, maak ik me toch wel een beetje zorgen. Dat is weer die one-liner die over reclame op reclameblok voorbij komt. Maar als ik op vakantie ga, maak ik me toch wel een beetje zorgen. Ja, oh, heb je het alarm al Ja. Oh. oh, mijn god. Ik word er gek van gewoon. <laughs> Echt, en dan zie je zo'n hele oude wijze man. Met van die grijze en zijn bril op. En die nou, schat, nou, hier heb wel. ik een oplossing voor je hoor. Dan heb je ja. zo'n app en dan kan je van afstand kan je alles in de gaten houden. Echt, dan zie je op je strandstoel ergens en dan kan je via die app zo de tuin in kijken. Oh, je ook eens roepen. Kst, kst, push, weg. Kst, kst, push. Wat ben je aan het doen? Ik ben even met thuis aan het uh, communiceren. Ja. Ongelooflijk, hè? Echt uh, inpraten op de angst gewoon. Maar ja, nou zeker. Maar ja, de andere reclames mogen bijna niet meer. Nee? He? Dat mag niet van de staat. Nee, maar ik zie ook geen reclames. Uh, uh, niet veel van, uh, van kleding of zo. En uh, schoonmaakproducten. Uh, het lijkt alsof het alleen maar van die rare reclames zijn. Dat je denkt van, oh, joh, ga weg. Nee, ja, die betalen goed waarschijnlijk. Ja. Ja, die anderen, die hoeven geen reclame te maken. Zo, het, zou het ook kunnen zijn als het ook. Ik weet het ook allemaal niet. Bezig. Goed. Nou, straks onder andere, Sans Voor de betreft. net toch de, de, de, de band As We Live met Tim Armstrong. Dat was de interpreters. Interpreters, ja, ik ga het wel redden. Ik ga het wel redden Oké, okay, daar gaat de wekker. Precies nieuwe single van Tour Door Cinema Club. te maken. Tour door Cinema Club Martijn. Aan de cover Martijn is één van die hits die ze hebben gehad. Het is een nieuwe plaat en ze hebben een hele nieuwe cd uit. En die heet Keep on Smiling. En zo moeten we dat gewoon eens zien. Je moet gewoon blijven lachen. Dat zal mooi zijn. Goed, het is uh, er weer tijd voor Zandvoortse berichten. Zeker, de gemeente is weer in het gelijkgestelde om slooppassagepannen. Uh, Vorige week woensdag was het al, is de voorzieningsrechter erbij aan de pas gekomen en heeft beslist dat de gemeente... Ja, mag gaan ontruimen. Het college stuurt nu aan op verwijdering van opstallen. op de kortst mogelijke termijn. In ieder geval voor het einde van dit jaar. Ze hadden het ingezet op voor de Formule 1. Dat zou mooi zijn, maar dat is niet voor elkaar gekregen. En uiteindelijk komt er nog wel een, een hoge beroep. En dat gaat dan weer over het beëindigen van erfpacht. Het gaat weer over de grond dan. En dat is de kans dat, dat de gemeente dan wel ongelijk krijgt. Dus er lopen twee dingen door elkaar. En hoe dat nou af gaat lopen. Ja, het maf is dat anderhalf jaar geleden. hadden ze het uh, kunnen doorpakken. Maar toen op een of andere manier uh, was de, de visie op de bouwkundige uh, herinrichting van de het was nog niet helemaal klaar. Toen hebben ze het een beetje laten zitten. En toen is waarschijnlijk iedereen in de pen geklommen van de Passagepan. En is te, daarin tegen verweer gekomen. En toen hebben ze voet tussen de deur gekregen. Dus nu zijn ze wel weer, ja, weer terug bij af. Dus twee zaken nog. Eén gewonnen en de andere kunnen ze nog winnen of gaan ze verliezen. We zijn er nog niet uit. Aha. We hebben een 100-jarige in Zandvoort en, ja. Hij was op, officieel op 1 augustus jarig... maar een dag uh, eerder kreeg hij dus in ontmoetingsruimte van de Bodaan... kreeg hij door local burgemeester Gertjan jan Bluis... en drie standvordse veteranen, veteranen kreeg hij een, uh, een uh, waarderingsspeld opgespeld. En een afgevaardigde van de Koninklijke Marine... kwam ook als verrassingsspeciaal op visite om de 100-jarige boot te feliciteren. Maar de man had ook wel een heel bijzonder leven. Want hij, heeft, uh, hij is geboren in uh, Pontianak, in Nederlands-Indië... En hij ging al vrij snel naar Nederland. En door een poster over de marine is hij bij de marine gekomen. En hij moest al toestemming hebben van zijn ouders. En uiteindelijk heeft hij dus heel lang met zijn gezin in Haarlem gewoond. Hij was 71 jaar getrouwd met zijn vrouw. Die leeft inmiddels niet meer. Maar uh, ja, hij, uh, hij is wel heel trots. Dus hij gaat ja. toch heel vaak op zijn supersnelle scootmobiel naar Haarlem. En hij zegt al van ik heb mezelf gefinancierd hoor, Want met een gemeentelijke scootmobiel haalde ik niet eens Haarlem. Moest hij er al lachen. Dus ja, een... Hij was 16, toen hij je bij de Marine aanmeldde. Ja. Net voor de oorlog 39. Uh, geen idee dat de oorlog zou gaan beginnen. Ik ja, heb ja, dadelijk ja. met wat vrienden naar Engeland gehad. Uh, gevlucht en weer teruggekomen. Nou goed, ja, het is spannend dat ze, ja, dat soort verhalen altijd dat je denkt van soldaat van Oranje, zou die ook gekend hebben? Ja, ja, ja hij heeft dus een brief geschreven aan Bernhard ja. om uh, te zorgen dat, dat, dat is, hij een huis zou kunnen krijgen. Dat is wel zo. weer jammer, dat had hij nou niet moeten melden, want Bernhard, uh, ja. En zo kreeg hij toch zijn huis? Ja, dat zie je maar, hè? Ja, vriendjespolitiek politiek. Ben je 46? Toen al, Bernhard, was toen al lekker bezig. Ja, hij heeft dus, dus uh, vanaf toen, heeft hij dus uh, met veel plezier aan de van Lennepweg gewoond. Oké, okay, nou goed. Ik zal het verhaal over Bernhard uit mijn verhaalbundel uh, knippen. Want daar score je niet zo goed mee. Denk je dat je een vier politiek in huis moet oh. krijgen. Nee, dat kan niet meer tegenwoordig. Hè, dat is niet meer oké okay, om dat te zeggen. Nou, de grootste landelijke uh, strand actie. Uh, st uh, strand actie ja, eindigt uh, half augustus weer in Zandvoort. De negende editie van de Boscalis Cleanup uh, Tour. Is uh, 1 augustus in uh, Katzand. Uh, kat kat kat op schiemelijk gestart. En ze gaan uh, op beide locaties uh, gaan ze, uh, uh, hier in Zandvoort. En daar gaan ze uh, in etappes... dagelijks twee keer gaan ze schoonmaken. En uiteindelijk zullen ze hier dan uh, stoppen. En uh, ze hebben even, een, um, even bijgehouden hoeveel sigarettenpeuken ze hebben gevonden vorig jaar bijvoorbeeld. Ja. In 15 dagen tijd hebben ze 57.772 peuken van het Die zijn van... ze allemaal aan het tellen. Hè? Moet ja. Misschien is een knippertje of zo. Uh. Ja, dat is echt maar toch heel bizarre. grappig. Want bij de gemeente Haarne heb je ook ook een afdeling die heet Jong Haarlem. Ja. En uh, die doen dan af en toe activiteiten. Die hebben dus... Donderdagmiddag hebben ze dus uh, ook het strand al schoongemaakt. Ik zei al van... Nou ja, volgende week komt hij in Boscades toe, hoor. En dan uh, maaien jullie uh, uh, uh, ja. de peuken voor hun voeten weg, zeg maar. Dat is toch niet de bedoeling. Maar het viel hem wel echt op hoeveel peuken er op het strand waren. Dat het echt niet normaal is. Ja, hoe, hoe, hoe zie je dat nou? Want de meeste mensen drukken hun peuken toch in het zand. Dan zijn die dieper, weet je wel? Nou, misschien voelen ze toch een beetje. Nou, ja. wel. Ja, ik heb ook weer een rookertje in de familie en die schiet die ding ook over de Ik Je kan er wat van zeggen, maar nee, oh, dan schiet die weer een andere kant op. Oh, kantoor. wie is dat je zoon? Ja, nee, maar eigenlijk is gewoon niet. mijn schoonzoon, zeg maar. je denkt, ja, is het ook. En ik heb zelfs een, een, een vrouw in de tuin op mijn werk. Die dus echt elke dag met de tuin bezig is. En ik kijk in die groenbak. Die moest gelegen worden. Ja, die ah, moet gelegen worden. Dus ik moet open. die sigarettenpeuken erin. Dus ja, zeg, die mogen ik... er helemaal niet in. Want die, nee. Want die filters die zijn niet afbreekbaar. Dus ik zeg tegen haar... En zij is rond de 60, hè. Dus loopt al heel wat uur. Ja, het is mee in de tuin. Ik zeg, dat moet je niet bij de groenbak. Dat is plastic. Oh, dat wist ik niet. Hallo. Was dat een patiënt op? soms? Nee. Een patiënt, jij noemt ze nog patiënt. Maar goed, uiteindelijk... Uh, uh, cliënt. De, een cliënt. Ja. was is de cliënt van je? Exist, we zijn allemaal cliënten. Maar goed, uh, Marek ja. Boonstraaf van de stichting uh, De Noordzee... zegt gewoon dat er echt moet wat gaan doen aan die, die peuken. Dit kan zo niet, omdat nou, namelijk ja, 80% gewoon plastic is. Het maar. roken wordt ook op alle mogelijke manieren... Ontmoedigd, ja. Dus uh, het zou toch minder moeten worden inmiddels? Je, zou echt, je bent echt een doorzetter als je gewoon nog rookt. Dat vind ik, ik ook. Maar ja. ik had wel een tante en die rookte Marlboro. Uh, nee, Caballero roken ze. Zonder filter. En die mocht ik dan niet uitmaken. Want als je gewoon neergooit... terwijl die brandde... dan brandde die ook helemaal mooi keurig op. Ja. Dus rook gewoon sigaretten zonder filter. Zeker. Ja, het is wat slechter voor je longen. Maar ja, roken is sowieso niet gezond. Je gaat toch binnenkort... Uh... Nou, ja. uh, nou goed, iets anders nog. Max door Toon in het Zandvoort Museum... Uh, komt het een, een tentoonstelling. Wel leuk hè. Het gaat natuurlijk ook over uh, Toon... Uh, hoe heet die man ook? Driel? Uh, nee, Toon van Driel. Die uh, heeft uh, Max Verstappen... op allerlei mogelijke manieren getekend. En hij gaat zelf door... Uh, nou, hij wordt helemaal gek... als Max weer aan het race is en dan is hij heel erg betrokken... en hij was gevraagd door het Zandvoorts museum om wat tekeningetjes te maken. Hij vond het wel een hele moeilijke wedstrijd, zei hij. Moet ik die gaan rijden? En uiteindelijk zegt hij, nou, ik doe het toch. Dus dan heeft hij heel veel tekeningen gemaakt. En uh, dat is te zien uh, in het museum. En uiteindelijk is er ook een car art. En dat is onder andere een levensgroot paard gemaakt van autobanden. En ook honderden gele speelgoedautootjes... Die dan een carrosserie van een raceauto vormen. Nou goed, er zijn allerlei dingen op verschillende plekken in Zandvoort te zien. Uh, die te maken hebben met auto's. Jij bent auto's niet gekund. langs de Zandvoortse Laan, uh, naar Zandvoort gekomen. Nee, hè? klopt. Nu weer via de andere kant. Want ik zag... Uh... Oh ja, die auto daar. Ja, daar ja, ja, staat een uh, hele grote... Het uh, lijkt wel van een soort teekhout of zo. Ja, klopt. En uh, maar daar heb ik nog helemaal geen berichtgeving over gelezen, jij? Nee, klopt. Nee, die had ik vorige week al gezien, ja. Het een bijzonder ding. Ja, daar hebben we gisteren foto's van gemaakt. Goed, nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Ja. Volgende uur hebben wij meer Soccer Mama. Is een band. En uh, hoe toepasselijk in deze tijd. Shotgun. Ja, mooi dit hoor. mama. Ze is nog geen moeder hoor. Maar... Ze heeft zich zo genoemd. Sophie Regina Allison. Zo is haar echte naam. Ze komt uit Zwitserland en dat elk al vrij snel naar Nashville, Tennessee. Tennessee, de Verenigde Staten verhuisd. En daar heeft ze speciaal onderwijs genoten. Oeh, ik weet niet hoor. Als dat over jou wordt, gezegd, zeggen je speciaal onderwijsgenoten zeggen. Ja, ik zie het daar. Hè? Nou goed, ze heeft onder andere de Nashville School of Arts gezeten. Kijk, dan klinkt het al een stuk stoerder natuurlijk. En ze studeerde gitaar in 2015. Heeft ze allerlei werk gepubliceerd. Uh, bootcamp. Of een bootcamp of zo. Nou goed, maakt het niet uit. Ze zat in ieder geval... Uh, uh, en ze komt uit tegen 1997, uh, 35, zoiets. Nou goed, uh, deze sokkenmama En dat heet uh, Shotgun. Ja, daar weer een hoop over te doen. Shotgun. Uh, wordt er niet geschoten, dan wordt er wel over gesproken. En ja, wat er overal in de nieuws terugkomt... is dit verhaal van Alex Jones. The official story of Sandy Hook has more holes in it. Ongelooflijk, die gast die is gewoon echt jarenlang aan, aan, het lullen. gewoon over, over die Alex, uh, ja, over hoek. Ja, ja, uh, net, uh, net, Robert Jensen, zelfde formaat ook. Hetzelfde formaat, <laughs> formaat, ja echt een hele grote gast is dat gewoon. Ja, heel breed. Echt heel breed en die is al jarenlang aan het vertellen dat dat dat dat. Uh, uh, maar even niet kapitaal, hè? Gewoon omdat het is een soort newskanaal. Newskanaal is gewoon. Ja. En dat hij lid kan worden. En dan krijgt hij geld. En dan gaat hij weer een leuk verhaaltje uh, vertellen. Ahoeren. Ahoeren. En als mensen hem dan ook nog voeden met iets... dan vertelt hij gewoon nog een verhaaltje. En nog een verhaaltje. En een sprookje. En uh, nu hebben heel veel, na, uh, heel veel slachtoffers... Uh, van uh, nabestaanden van slachtoffers... die hebben allerlei mensen op hun dak gehad. Jullie zijn neppers. Jullie hebben meegespeeld in een toneelstuk van de regering. Oh, om zo... de wapen te ontmoedigen. Wapens ontmoedigen. Het is dan... toch net zo ergens dat, uh, dat ze dan... Uh, op een gegeven moment ook zeiden in Nederland... dat er uh, Satan dingen gebeuren bij kindergrafjes. Ja. En dan ligt jouw kind daar begraven en dan gaan er van die mensen gaan er uh allerlei leuzen opmaken. En dat is natuurlijk heel naar voor de nabestaanden. Nou goed, over complottheorie... vandaag in de Telegraaf heel veel te lezen. En het maf is dat de theorieën van Poetin... wel breed gedragen zijn. En eh, op zelf hoor ik al eens iemand dat over... die zegt onder andere Karel van Wolveren. Die heeft, die heeft echt wel verstand van zaken... hoor ik wel eens van verschillende mensen. En die heeft natuurlijk ook op welke altijd een theorietje over uh, Poetin. Hoe het nou allemaal ontstaan is. Naar de Tweede Wereldoorlog. Naar de opdeling van, uh, van Duitsland. En uh, dat, dat Rusland gewoon zijn land terug moet krijgen. En uh, op zichzelf zegt hij ook van... ja, de mensen kunnen meer zichzelf zijn in Rusland. Want uh, daar is iedereen gelijk. En iedereen kan wel een soort theorietje vinden in Rusland. En ook mensen zoals uh, uh, Emil Ratenbond, Thierry Baudet. En die hebt ook onder andere ook Sonja van uh, Ende. En die reist mee met het Russische leger. En die laat haar kant van de zaak zien. En uh, die legt ook uit waarom uh, Poetin dit allemaal doet. Dus er zijn heel veel mensen die toch wel... Nou, nou, steun is een groot woord, maar wel steeds meer Poetin kunnen begrijpen. Schijnt het schijnt dat één op de vijf Nederlanders, toen de invasie net begon in Oekraïne, wel kon konden voorstellen van ja, nou misschien ook wel die normen en waarden van Rusland, die zijn natuurlijk wel heel conservatief, maar als hij dat dan wil beschermen, waarom ook niet? Ja, dat mag ook in Staphorst en zo. Ja, waarom mag hij dat ook niet doen? Dus misschien heeft Poetin toch wel een beetje gelijk. Maar ja, er is dan nu toch iets door het Rode Kruis of zo, er was een of andere... MST, ja. Ja, die heeft onderzoek naar hoe het leger in Oekraïne zich heeft gedragen en het blijkt dus dat Oekraïne... Dat ze fout zijn geweest en dat Poetin... Gaat het waarschijnlijk in zijn voordeel gebruiken deze uitslag? Nou ja, het heeft wel te maken dat uh, de Oekraïnse leger uh, heel vaak... Nou, vaak. Dat ze in scholen uh, gaan zitten bij ziekenhuizen... om de vijand uh, dus uh, te beschieten. En wat krijg je dan? Dan krijg je vuur terug. En dan zijn de burgers in gevaar. Maar beginnen zij dan? Ja, dat is de vraag. Hè? Dat is de grote vraag. En de vraag Wie, is... Wie kwam eraan met al die uh, ja. grote tanks? Uh... Ja, dat is de vraag. Van, uh, zijn ze daar bewust gaan zitten om dan een soort... Uh, uh, ja, een schild te hebben van de burgers. Dat je denkt van nou, je Russen schieten toch niet? Of moesten ze daar naartoe omdat de Russen daar echt aan de deur stonden? Dat ze dat school juist hebben beschermd omdat de Russen daar echt vlakbij stonden? Dat is de theorie die dan uh, Oekraïne weer zegt. En ja, waar wil je dan in geloven? En als je, dan klein met je aan de een klein beetje in één kan staan, dan geloof je het één. En als je aan de ander kan staan, dan geloof je het ander. Ja, verschrikkelijk. Het is, uh, het is allemaal niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, ja, wij, wij lezen het nieuws en denken ook maar van nou ja, dit zou de waarheid maar zijn. En we houden een beetje. En ik moet zeggen, Weltsmerzen heb ik ook heel vaak geluisterd. En dan toch even het haakje af. je denkt van, nou, dit klinkt toch wel eens heel veel onzin. er wel zelf bij Weltsmerzen van een heel verhaal hierover ook. Ja, hoor genoeg. Ja, ook? ja er okay. zijn heel veel verhalen over Rusland. Hoe, hoe zij er gaan okay. kijken. Soms is het best wel vernieuwend hoor. Maar soms ook moet je door een hele brei aan onzin heen. Dat ja. je denkt van, oh man, hou op. <laughs> ik had wel eens dat ik dat op... Uh... Netflix zat te kijken dan. dat had je die documentaires over de Twin Towers. Oh ja, ja, ja. Die ja, ja, ja. Die maar dat duurde al zo lang. En ik viel altijd laat het il, il, in slaap. Illuminati. Illuminati. Illuminati Illuminati Ja, ik heb dat ook ooit aangepreezen gekregen. Drie uur lang. Ja. Over het bankenwezen was dat nog wel interessant. Maar over de Twin Towers. Maar, maar wil heel je dat ver... vol? Want ik zit dan te kijken, te luisteren. Ja, interessant. Maar op een, of andere <laughs> wanneer, op een gegeven moment denk ik van... Uh, Oh, het is afgelopen. Dan ben ik gewoon in slaap gevallen. Ja, je moet het niet achter elkaar kijken, Trijus. Nee. Dat moet je in blokjes doen. Echt. Echt, Echt. Echt dat moet je ja. niet doen, man. Wat is dat voor? Nou, ik heb ja. nog een, ja, een ander verhaal. Laten ja. we even weer terugkomen tot de orde van de dag. Ja, zeker. Het is uh, gedaan met de bedelbordjes. Ja. Want uh, Ajax heeft dus besloten om de bedelbordjes niet langer toe te laten... in het stadion uh, van Johan Cruijff. Ja. En uh, de, de kinderen moeten dus nu bij de ingang hun bordje afstaan. En, maar het zijn dus niet alleen kartonnen bordjes. Maar wat ook. staat er op die bordjes dan? Leo, give me your shirt. I give you my mom. Wow, dat ja. een leuke moeder. Dat is wel leuk. Ja, leuke moeder. Maar uh, ja, weet je, het zijn ook van die bordjes, uh, uh, van, van die zilveren, die worden verkocht. Yeah. En daar staat dan het Ajax, uh, die medaille, zeg maar. Die grote, yeah. dat staat erop. Maar het mag allemaal niet meer, want ze zeggen nu van... Uh, uh, door de wildgroei aan bedelaars die er alles aan doen... om een shirtje of een handtekening te bemachtigen En daarnaast zeggen ze ook van ja, de vele papieren of kartonnen bordjes... Huh? Die, kunnen, die zijn brandgevoelig en dus wil de Amsterdam ook dat risico inperken. Maar wacht even, zijn er geen vrouwen opgestaan voor dit soort grappen? Dat die zeggen van maar, deze jongen misbruikt zijn moeder gewoon een vrouw... om gewoon een t-shirt te krijgen. Nou, ik durf ook te weten dat die vader dat bedacht heeft. Denk je? Ja. Maar die zitten wel bij te lachen, ja. Ja. En ik denk dat da, da, die vrouw gaat er gewoon naast zitten ook. En ze zal een beetje mee zitten lachen. Wat zijn die vrouwenbewegingen die hier gewoon een einde aan het maken? Nee. Maar nee, ik nee, was ook, ik ben wel verbaasd inderdaad. Als je op Ice Live kijkt, dan zie je dan inderdaad uh, hoeveel bordjes er zijn. Oh ja, nu zie ik ook wat voor bordjes. Nou, ja. Dat is echt niet normaal. Ja. Maar, maar, maar ja, weet je. Ik denk dan ook, die ga je toch niet allemaal in de fik steken? Wat is dat nou? Nee, okay, maar dit Doen zijn, mensen dat? Dit zijn andere soorten bordjes. Dit zijn van die schalen. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, daar staat niet op dat je je moeder weggeeft. Dat valt er niet op. mee. Nee, dat was toevallig eentje. Maar, dat was het uh... toevallig eentje. Nou goed, je begrijpt het al genoeg over voetbal. Echt, normaal praat ik echt urenlang over voetbal, hoor. Nou, het gaat allemaal weer beginnen, hè. Zo belangrijk Nou voetbal. al, dat is ook Het is een voor je uittrappen en een doel gaat. What does that mean? What does that make me? What does that mean? What does that make me? All this loves too much. She swims through my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 Ja, precies. What... Yeah. Wat maakt mij dat nou? Wat maakt mij nou? Set Night Dynamite, zo heet de band en ze komen uit Engeland vandaan. En het is mistige hip-hop, spokende rock en donkere dub. Want nog één keer. Mr. hip hop, spokende rock en donkere dub. Dat is deze, deze band van... Uh, ja, het doet een beetje denken aan de Gorillas En Massive Attack, waar alles door elkaar... Ik vind dat geinige Muziek. En dit is dus de laatste single. Hier, Toepak Leef, fijne toestel op aanstaan, Het is alweer tien minuten voor negen. Uit Zonnig Zandvoort vandaan. En we kijken nog even... Uh, ik had nog een verhaallijntje ergens liggen. Maar, uh, heb jij nog een verhaallijntje liggen? Zeker wel. Ja, zeker ja, je hebt natuurlijk zo vaak van die uh, films over mensen die dan uh, iets kopen in Frankrijk en zo. Yeah. Maar nu is er dus een Brit stijl, Paul Mapley en Jip Ward. Die vinden die naam al geweldig. Yeah. Jip? Jip. Yep. En die uh, zijn af aangelegd en besloten we hebben voor acht, nee, we hebben 8000 vierkante meter grond gekocht in Frankrijk. En uh, ze, ze hebben heel lang in een van gewoond hè, in het zuidoosten van Engeland. Daar is het klimaat ook niet slecht. En het was gewoon heel moeilijk om daar wat te kopen. Want je bent zo 300.000 pond kwijt. Dus dit is ongeveer 360.000 euro. dus ze hadden dus de tip gekregen... om een huisje te kopen in Noord-Franse gehucht... naar Boussillière. Dus ze gingen naar Frankrijk... en ze hebben besloten om niet alleen het huisje... Want? maar het hele dorp te kopen... voor slechts 14.000 euro. Zo. Dus Dat is al veel minder dan de borg voor een huis in Engeland. Maar is dat een beetje zo'n dorp, moet je maar zeggen, zo'n Oekraïnse dorp voorstellen? Nee, het is niet zo groot. Het is een gehuchtje met zes huisjes, yeah. twee schuren, een paardenwei, een stal en een werkplaats. Okay. Je kunt, blijkbaar staat het er allemaal nog. Je kunt er appel, appels persen om cider te maken. Nou, dat is voor Engels uh, appeltje-eitje. Yes. Ja, en broodbak in een grote broodover. Een dorp beslaat zo'n 8000 vierkante meter land. En er is geen elektriciteit. Maar er en er moet nog wel wat meer gebeuren hoor. Dat alleen een likkie verf hier en daar. En maar ze je... hebben er echt zin in. Want ze zeggen, van: nou, er schuilt heel veel geschiedenis in het dorpje. En uh, ze willen ze huisje uiteindelijk gaan verhuren als, uh, als het opknapproject project klaar is. Ik ruik weer een televisieserie. En het wordt uh, als het aan hen ligt getransformeerd tot een luxueuze vakantiebestemming. Maar uh, ze zullen wel iets van de agregaat moeten regelen. Of wat maar er is, is geen stroom dus? Nee, maar ja, okay, uh, tegenwoordig en, met die zonnepanelen kom je dan heel eind. Hè? Dat is natuurlijk wel weer ja, dus zo. Dit is, oh ja, dat is zeker Dus dat waar. zou natuurlijk wel een natuurvriendelijk dorpje kunnen zijn... En Waarschijnlijk zit er dan wel ergens uh, water of zo. Ja, nou als je water en stroom hebt, dan ben je eigenlijk al klaar. Als er al zoveel geschiedenis is, dan zou er wel iets van watervoeten zijn. Ja, ik zal de boel opgedroogd zijn. 14.000 euro, zeg. De, de vraag is natuurlijk wel: uh, moet, je echt, moet je heel lang een zandpad afrijden of valt het mee? Ja, nou, nou, ik ga het zeker afgaan? volgen. Ik vind het wel, uh, wel een heel leuk idee. Ik, ik weet, dat ik, het heeft wel iets romantisch, hè? Ja, ik ben ooit in, uh, in Schotland geweest. Een kennis van ons ging trouwen daar. Die had ook een hotel gehuurd voor de gasten. Moest je ook een hobbelig pad af, echt een hobbelig pad ja. Rustig rijden. En dan kom je echt bij een hotel. Dat je denkt... Jezus, alles gaat via het hobbelige pad. En het hobbelige pad was echt 20 tot 25 minuten lang moest je afrijden. Je ja, yeah, je hebt een gedoe elke keer. Maar goed, dan denk ik van, uh, nou ja, goed, leggen ze een ander weg Ik aan. zie je hier wel Chateau La Bussière, maar Buslière ziet er staan. Nee, dit ziet er toch anders uit. Dat zal wel iets anders zijn dan 14.000 euro. Hoewel daar Hier staat 22.000 dollar, is dat hè? Of is dat een pond? Nee, een pond. Er zijn meer van die uh, dorpjes die je kopen, kan kopen, blijkbaar. Ja. Dat is zeker waar. Goed, tijd voor... Een Nieuwsing van de editors, EBM is de nieuws today. Orbit my life like a satellite let out of battle, cry, angels of in the black and white. Tight. love is on fire again burn a cause in my arm and fire ...waar de falls en afgaat met duistere muziek. Lijkt de editors wel weer wat duisterder de muziek te maken. Hard Attack. Oeh, wat zie En ABM is de nieuwe cd en er staat meer van dit mooie op En ik zie dat handen op zoek is naar dat dorpje wat gekocht is door twee mannen. Ja, ik was aan het kijken en uh, het grappige is dan wel weer van... Uh, ...dan hebben ze het voor zo weinig gekocht en dan gaan ze een GoFundMe iets uh, regelen. Maar ondertussen... Uh, is het wel dus, zo dat ze blijkbaar ook al op tv iets hebben. Oké, okay, dus ze zijn al eigenlijk dus, uh, al... Nou het. ja, dus dan uh, eigenlijk hier... Follow our progress on your TV. Weekdays, 4 p.m. channel 4. Help, we bought a village. Help, we hebben oh. een dorp gekocht. Oké. Okay. Maar het heet dus uh, op Facebook... Jip en Paul's Village Geet. Nou, geinig. Nou ja, wat wel Wat je al het. zei, je, je riep het al. Ik, ik, uh, hoe noem je dat? Ik ruik een uh, televisieprogramma. Televisie ja, maar, je... maar die is er dus al. Ja. Blijkbaar, nou, geinig om dingen op te knappen. Hoor. Ik moet het wel grappig. Zijn. Afgelopen week waren wij we bij een bouwcentrum op zoek naar tegels voor onze zomerhut. En het geinig is dan dat je dat we niet geholpen worden door iemand. Die gaat ook al die dingen uh, adviseren zo. En wij dachten wij willen een witte vloer. Dat is gewoon echt wel wat anders. Een witte vloer in plaats van. Dat is zo besmettelijk. weet je wat? Ja, we al... dat is het wel. Dus uiteindelijk hadden we iets gevonden. Dat is het. En toen liep zo een vrouw voorbij die is er gewoon. Nou. Ja, wit, het is wel mooi, maar het is wel besmettelijk. Ik zei, ja, dat weet ik wel. En ik begon een heel verhaal te vertellen over haar witte vloer. En allerlei dingen en allerlei adviezen te geven. En aan het einde van het gesprek hebben we toch een blauwe vloer gekocht. Wat de fuck? Hebben we toch echt ons te laten Yves. Maar goed, dus het was toch oprecht, Dat was geen verkoopster. Dus het was gewoon iemand die wildvreemd voorbij kon lopen. Die ons adviseerde, echt ongevraagd. En to, toen dachten we van, nou, zit ook wat wat in. Waarom blauw nou? Ja, weet ik, het leek ons wel leuk. Oh. Een blauwe vloer. Niet echt uh, helblauw. Niet echt uh, zwembadblauw. Hemelsblauw? Nee, maar gewoon wel een beetje een blauwe vloed. Een beetje blauw. Wat oh. denk We hebben een blauwe keuken gekozen. gekozen Vier vrouwen kunnen dat, hè, mannen ompraten. Hoe bedoel je dat? Ja, dat kan wel. Ja, ja. Maar dat mijn vrouw was er dat, ook bij. Die was dat dus zeker botbar. een mooie vrouw, zeker? Ook? Nee, geheel niet. Oh, geheel nee, niet. Nee, het was een vrij neutrale vrouw, dacht ik zelf. Dus daarvoor denk ik, we gaan het doen. Ja. Dus, nou goed, zover even mijn. Uh, ik vandaag ja, ja. in de Telegraaf nog een stuk gelezen over de belangrijke schakel in de smokkel. De recessie spoort al jaar lang na de rotte appels binnen de transportsector. Want... Is dat die man die net uh, gratie heeft gekregen? Bedoel je die? Nee. Die nee. belangrijke schakel? Ja, Nee, het is niet de belangrijke schakel. Uh, nee, Masmeijer heet hij. Ja, he? Frank Masmeijer. Zeker. Die, nee, maar die wordt ingezet om zijn <laughs> schoonmoeder te, uh, nu te, bege te begeleiden. Of zijn eigen moeder, geloof ik, te begeleiden. Oh, okay. nou, Daarvoor is hij losgehaald. Maar goed, uiteindelijk is er een Peter Roy K... En die is ooit gefotografeerd door een, een, een gast die heel gek is op uh, snelle auto's. En die had toen zijn snelle auto gefotografeerd op de snelweg. Een gele Ferrari die echt kilometers kan halen van 345 kilometer per uur. De spider nog wat. En op zijn schoot zat toen zijn zoontje. En blijkbaar heeft die foto's doorgespeeld aan de politie. En de politie die had zo: Ja, die man kennen we wel. Die is waarschijnlijk een smokkelaar. En die schijnt met zijn transportbedrijf dus heel veel cocaïne naar Nederland te halen. En opzelf uh, schijnt hij ook contacten heeft gehad met Arthur Brand. Ken je Arthur Brand nog? Dat is de, de detectiever die alleen gestolen kunst terughaalt. Oh. En daar ja, had hij al wat afspraken mee gemaakt... om een verzint van Gogh terug te krijgen. Uh, de lente, of zoiets. Maar in ieder geval, deze, uh, hij is nu vastgezet... omdat hij toch uh, waarschijnlijk uh, wat dingen heeft gesmokkeld. En ook omdat hij... Encro-berichten, en weet je wel? Encrypted berichten? Encrypted berichten, encro noemen ze dat. Berichten hebben ze kunnen onderscheppen. Uh, en dan hebben ze één grote bak vol met berichten. En die gaan ze eruit uitpluizen En dan kwamen ze ook bij hem terecht. En nou ja, god, hij zit momenteel vast. Oh, okay. Dus okay. dat is wel weer grappig. Ja, dat te vervoeren, het lijkt soms een heel kleine schakeltje. Nou, vervoer gewoon wat. Maar er ondertussen. Ja, het is wel nodig. Eh. Is Anders wel komt nodig. het er niet, hè? Of komt het er gewoon niet. Nee. Goed, de laatste plaat voor 9 uur na 9 uur. Geschiedenis. We hebben weer een hele bak voor je. Met, uh, met allerlei leuke dingen. Eerst maar even deze plaat. Het is opmerkelijk deze plaat. Moest er even van winnen. Lepskop. En Police Dog, Police Dog Blues. Het gaat echt van alle kanten met deze muziek. For the record, I can't find my shoes, maybe it's you, you pull me up, every time you breathe, and I can't